Nou, dat weten we ook weer. Heerlijk nummertje was dat van Dieter van der Westen. Die was een tijd geleden in het, het programma, de Music Corner. We hebben het gast een hele bijzondere gast vanavond. Anouk Kamp. He, ik ga, Kleine kick in de keel. de keel. Ja. Het bijzondere is uh, ja, jouw verhaal eigenlijk. Mm -hmm. uh, ik, uh, Anouk kreeg, om um, eventjes uh, voor mensen die het niet weten, op 28-jarige leeftijd ja. een hersenbloeding, als ik het. Uh, Klopt. En uh, mijn vraag is: hoe heb je dat opgepakt? Hoe ben je eruit gekomen? Ja, goed zo te zien, maar het is natuurlijk een hele lange <laughs> ja. weg. Wel nou, iets dichter bij de microfoon komen, ja. want anders nou, dan horen we weer niet. Ik heb inderdaad het, het geluk dat je uiterlijk niets meer uh, aan mij ziet. Maar inwendig is er uh, wel het een en ander beschadigd. Ik kan even heel kort misschien uh, vertellen wat er gebeurd is. Ja, ik ben op 28-jarige leeftijd uh, ben ik, uh, verhuisd. Ik kreeg een relatie met uh, mijn vorige partner in Amsterdam. Ik uh, was artsenbezoeker. Ik ben op 1,11 van het ene jaar begonnen... met werken bij de firma Knol, een Duits bedrijf... onderdeel van BASF. Ik heb twee maanden training gehad. Ik ben ga bellen voor afspraken... om mijn agenda goed vol te hebben... als ik, als ik hè, mijn eerste werkdag zou gestart... en huh? de rest van de week. En toen ben ik na één werkdag... Uh, thuisgekomen. Toen is mijn vorige partner op een gegeven moment... s'avonds van zijn werk thuisgekomen. En ik zat met hoofdpijn op de bank... en die hield aan. Hmm. En uh, dat was uh, dusdanig heftig... dat hij zich zorgen maakte... En Toeval wil dat wij, maar toeval bestaat niet, zeggen ze me. Soms, dat waar wij toen wonen, een arts boven ons woonde, Wij woonden op de Van Barenstraat in Amsterdam. Die heeft hij erbij geroepen. En die heeft toen meteen gezien, heeft van oeh, dat gaat niet goed. En ik begon er, geloof ik ook een beetje langs te praten. Ik reageerde niet goed. En toen heeft hij de ambulance gebeld. En toen ben ik naar het AMC gebracht. Ja, dat is natuurlijk een bekend ziekenhuis in Amsterdam. En daar hebben ze scans gemaakt van mijn hoofd. En toen bleek dat ik ben geboren met een vergroeiing in mijn bloedvaten. Een AVM. Een AVM staat voor arterioveneuze malformatie, Een vergroeiing van mijn slagader en mijn aderen. Zeg maar een soort bolwol die in de knoop is geraakt. Zo vergelijk het meestal. Mm -hmm. Daar heb ik 28 jaar mee geleefd. heeft het bloed doorheen kunnen stromen. Jee. Ja, totdat het misschien toch is dichtgeslipt of er iets is gebeurd. Ik weet het niet. En toen is het gewoon als een bom in mijn hoofd zeg maar, geëxplodeerd. Ja. Oeh. En uh, toen ben ik naar het ziekenhuis gebracht omdat ik raar begon te reageren. Toen hebben ze een scans gemaakt, toen zagen ze dat. Toen hebben ze meteen drains geplaatst. Ze hebben schaats, uh, gaten in mijn schedel geboord om de druk van de schedel af te halen. En uh, toen heb ik op een intensive care gelegen een week lang. En toen ik voldoende bij kracht weer was gekomen, hebben ze mijn schedel gelicht. Ja. Ze hebben opengezaagd, haar afgeschoren, Jeetje. opengezaagd, luikje opengemaakt. Ja. Dat ze dat allemaal kunnen, zeg. Ja, ja. ja. Maar, maar hoe is het herstel gegaan? Dat is natuurlijk ook een hele weg. Hè? Heel erg lang, ja. Ik moest eigenlijk naar het revalidatiecentrum. Ik heb zes weken in het AMC gelegen. Toen mocht ik naar huis. Toen ben ik ontslagen, zeg maar. Met de beschadigingen. En al gaandeweg in het ziekenhuis kwam we erachter van... God, want je hersenen zijn natuurlijk als een soort computer. Waar je defect hebt, daar krijg je uitvalverschijnselen. Ik heb rechts de bloeding gehad. Veel werkt in de hersenen, werkt kruislinks. Dus ik heb rechts de bloeding gehad. Daardoor heb ik een linkszijdige hemianopsie. Hemianopsie wil zeggen dat je... Alles maar voor de helft ziet. Dus als ik u aankijk, zie ik jou. Ik, ik heb ook geen korte mijngeuk, dus ik kan je naam ook zeggen, Erik, Marcel. Klopt, precies. Oh ja, jij. Ja, je bent me? hersteld. Je bent hersteld. Oh, kan gaan. <laughs> <Graus>. <laughs> dus dan zie ik jou zit er zeg maar vanuit de ogen, maar alles wat links van mij is, mijn hand. Ik weet dat daar een mevrouw zit, die, die zie ik niet. Dus ik zie van alles alleen maar het rechte gedeelte. Het is wel groot en klein, vlak, ja. zeg maar. Dus als ik naar de piano kijk. Zie ik alleen de rechter toetsen. Als ik naar mijn hand kijk, ik zie maar deze twee vingers. Ja, maar je kunt wel spelen. Ik kan weer spelen, maar... En dat kunnen wij niet en we hebben het niet eens ja, gehad. Fijn, hè? Ja. Misschien moet je ook... Dat dat heel heel hard, leuk. Hoor. Ja. Wie weet, die je dan ook muziek maken? Heerlijk. Ja. Maar ik ben natuurlijk... Vroeger, ik, ben al, ik speel al piano vanaf mijn achtste of mijn negende. Toen speelde ik ook Chopin en stukken. De, de, de moeilijke stukken... die gaan op een gegeven moment naar veel oefenen weer wel... maar het, het blijft lastig, want ik zie halve toetsen... ik zie maar, maar halve vingers. Aan de andere kant, Sjul de Korte, die zingt ook... en die is blind, die speelt ook piano, die kan het ook. Mm -hmm. dus, maar die heeft het vanaf zijn geboorte mm -hmm. volgens mij... Jalle, dus die is het niet anders gewend. Ja. Maar je moet gewoon... en dat is met alles wat je overkomt... opnieuw moest ik gaan leren omgaan met... waar ze mijn handicap? Uh, wat kan ik leren? Wat kan, mijn, mijn energielevel is enorm gedaald, nog. Want ik ben destijds verteld dat ik geopereerd... aan die knoop en... Twee, drie jaar geleden uh, had ik ontzettend last van hoofdpijn... maar dat viel tegelijk met de periode dat ik mijn vijfdeste verjaardag vierde. En uh, ik heb een heel groot uh, music, uh, concert gegeven, zeg maar. Uh, Dave Hanaf heeft dat voor mij neergezet... waarin allerlei artiesten uh, hebben opgetreden... waarin ik zelf heb gezongen, piano heb gespeeld. Ik heb... Uh, Jan David de Batenburg, die schrijft een Fagus liedje. Bijvoorbeeld Brabant heeft hij geschreven. Die heeft voor mij een lied gemaakt. Mm. Omdat ik voor al die jaren dat uh, ik steun had, mijn man wilde bedanken. Mijn zoon, mijn ouders. Dus we hebben helemaal een speciaal lied gecreëerd. De melodie, de tekst. Mm. En dat heb ik ter plekke uh, gezongen. Opgenomen en twee stemmen opgezongen op die avond, zeg maar. Daar hebben we allerlei foto's achter gezet. En uh, ja, daar hebben we enorm veel vriendinnen. Uh, de, Joel van Berkel is hier aanwezig vandaag. Haar zoon heeft gezongen. Prachtig nummer. Uh, die kende ik weer via een. Een pianoleraar van vroeger. Ja, ja. maar. De, dat was je is... vraag niet zeker, hè? Ik nou. weet ook altijd heel erg uit. <laughs> nou, <laughs> Dan ben ik ga weg kwijt. Nou. Dat is mijn korte bijgeugen, wat niet ik denk, nou, dat toch, niet merkte. Ik... Nou, ja, dat maakt niet uit. <laughs> uh, maar ik kan me voorstellen dat het. Uh, ja, dat je. Uh, hoe noem dat? Uh, dat het een heel lange weg is om, om weer wat, wat je nu bent. Hè? Je, bent ja. je zingt en je doet van alles. Ja, en ook van alles niet hoor, want het lijkt... kijk, hier, ik ben vanmiddag gewoon naar bed gegaan... want ik trek een hele dag niet, dus ik moet best vaak overdag nog weer slapen. Ja. En dan uh, maak ik me weer op en dan zie ik er zo uit en, dan, en, en mijn gelukkig is dat je het niet aan mij ziet. Maar ja, het is met vallen opstaan, uh, ja. zeg maar. En, maar zo'n herstel, hè, dat is toch een aantal jaren heeft ja, geduurd? Ja, ik, ik woonde toen in Amsterdam, toen ik bloeding kreeg. En eigenlijk moest ik... Uh, ik, heb, ik heb zes weken in het AMC gelegen. Ze hebben eerst de drains geplaatst en... Toen ze wisten wat er aan de hand was, hebben ze een schedel gelicht. Ja. Na zes weken ben ik daar ontslagen. En toen zou ik eigenlijk naar een revalidatiecentrum moeten op de Overtoon. Daar woonden wij vlakbij in de buurt. Maar toen heeft mijn toenmalige partner gerekend dat ik naar huis kom. Want is van, ja, hè, de, als ik was 28, mm -hmm. de meesten zijn toch oud. Is dat een goede herstelomgeving? Dus hij heeft toen ervoor gezorgd dat ik naar huis kon gaan. En ik heb twee jaar lang thuiszorg gehad om acht mm -hmm. uur. Dus morgens kwam er iemand bij mij, tot een uur of vijf. En die mensen gingen met mij naar de ergotherapie, uh, fysiotherapie... Uh, ...psychologie, we uh, moesten gingen mee boodschappen doen. Ik neem wat het voorbeeld... Uh, ...mijn computer was defect, dus heel veel dingen werkten niet. Als mm -hmm. ik in het verkeer ging, ten eerste had ik niet goed door. Ik was me niet van bewust, dat ik de helft niet zag. Dus ik stak over als er verkeer aankwam, uh, ik, ik zag stoplichten, maar ik wist niet meer wat, wat is groen, rood. dat betekent rood. Dus ik had briefjes, had ik dan op strak. Uh, bij groen licht mag je oversteken, bij rood licht moest je stoppen. Dus mijn hele computer moest gereset worden, zeg mm -hmm. maar. Koken bijvoorbeeld, uh, als ik aan het koken was... ...en uh, de telefoon ging ik liet gassen aanbrengen... Uh, aanstaan, de boel stond aan te branden. Volgorde van de handelingen vind ik nog steeds heel erg moeilijk. Ja. Ik ben slecht het inschatten van tijd en uh, ja, logica, logische volgorde, dat, dat blijft heel lastig. Maar, maar het zingen is wel een heel mooie therapie voor jou? Het is een hele mooie therapie, maar het kost ook wel heel veel. Ik, ik, ik krijg er heel veel energie van, maar het kost heel veel kruim en ik ben ook een beetje altijd zenuwachtig, want denk ik, uh, wat ging ik ook weer zingen? Uh, wat is de tekst? Ik ben altijd mijn spullen kwijt, dus voordat ik hier naartoe ging, <laughs> heb ik... Dus ook, echt, ik vind het zo kinderachtig, maar ik heb dan een map. Bij de pianoleraar maak ik waar alleen nummers in staan. En hoe ik het doe, ik weet het niet. Maar ik ben altijd alles kwijt. Ik haal de dingen uit. Ik, doe ze, ik steek ze door elkaar. Ik ben echt super chaotisch. Dan nou was ik dat van tevoren waarschijnlijk ook wel. Maar omdat ik nu niet meer de, de mogelijkheid heb om te compenseren... en niet weet wat ik heb gedaan, ben ik echt het continu... heel warrig en shiften, ja. Ik vind het wel heel leuk, want uh, misschien zijn er luisteraars... die dit verhaal herkennen van een ja. paar maanden geleden... Ik weet niet precies hoe lang, maar 1 mei dacht ik want volgens mij was dat de dag voor mijn verjaardag. Als ik tenminste wil gaan vertellen wat ik denk dat u wil gaan vertellen. Zeg maar jij al. het is een ramp van opvoedingen. Het programma van het Mooiste van de klas, wat ik heel erg mooi vond. Ik heb toevallig zitten kijken. Live hè, was Ja, doe ik niet vaak. Maar to be alive. Maar Dat klopt ja. Nou, je zegt, ik nou pas op. Kijk, soms valt het een beetje pas later. Het is dus een hele mooie gekozen. Ik heb dat eigenlijk mezelf niet gerealiseerd. Born to be alive. Dat was, dat alive en ja. kicking. Ja, dus... ja. Zat gelijk <laughs> dat is ook het een mooie ja. Ja. Maar lief ga verder. Dat maar... realiseer ik me nu pas. Ja. Denk jij, Anouk, dat je zou zijn gaan zingen als dit alles je niet overkomen was? Ja, ik heb altijd wel uh, om zingen gegeven. Uh, uh, ik, ik speel al piano vanaf mijn achtste. En uh, wij zijn thuis uit apostolisch. Dat wil zeggen, we zijn een afgeleide van het katholicisme. Dus we gingen meerdere keren in de week naar de dienst. Ik heb het meisjeskoor gezeken, jeugdkoor. Ik heb in de Doeling Rotterdam gezongen met hele groepen. Dus ik heb wel altijd mijn hele leven wat met zingen gehad. Mijn moeder zingt, mijn, mijn vader speelt piano. We spelen thuis allemaal piano. Dus we hebben wel allemaal wat met muziek ook. Ja. Okay, nou, en zo dadelijk ga je ook muziek maken. Hè? Dus ja, het gaat helemaal goed komen. En ja. je hebt ook muziek meegebracht. Ja. ja, ik ben benieuwd wat ik heb opgegeven. Wat nou klaar staan is, staat dit van you two? Ja, ah. Within, without you? With or without you. Dan ja. gaan we nu draaien. Ah, Goed, heerlijk. Ja.